In delen van Nederland is vanavond het noorderlicht gezien... een gevolg van een zonnestorm. Vooral uit het noorden van het land komen meldingen van mensen... die verschillende kleuren licht aan de hemel hebben gezien. Gisterochtend was er een grote uitbarsting op de zon... waarbij elektrisch geladen deeltjes de ruimte in werden geblazen. Die bereiken nu de aarde. In onder meer Scandinavië leidt dat tot spectaculaire lichteffecten. In Nederland is het effect kleiner. Mogelijk is het noorderlicht ook vannacht nog in Nederland te zien.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 Langs de lijn met geo Lippens. Goedenavond, het is een belangrijke avond voor de Nederlandse topsport. De sportkoepel NOCNSF besloot zojuist hoe het geld over de verschillende sporten verdeeld moet worden. Zometeen meer daarover. En de Nederlandse waterpolo vrouwen die probeerden de laatste vier van het Europees kampioenschap te bereiken. Ten koste van Italië. Met nog vijf seconden te spelen keken ze tegen een 11-10 achterstand aan. Meer voor Nederland. Een ruime kans. Een ruime kans om op doel te schieten. Rustig de tijd nemen. Kijken naar de grote mevrouwen zoals Yveske van Belkum. En ja, gelijke hoogte. 11-11. Wauw! De gelijkmaker leverde een verlenging op. De verlenging leverde strafballen op. Erik van Dijk, onze verslaggever. Hoe is het afgelopen? Ik kijk nu naar het beeld van grote tranen in de ogen van de Nederlandse speelsters. Het is afgelopen in het Pieter van der Hogebandstadion stadion. En slecht afgelopen voor Nederland. Italië was koelbloediger in een penalty serie. Nederland miste twee keer: kabout en Van der Sloot. Eindstand dan 17-15 in het voordeel van Italië. Nederland vocht als leeuwen, maar verliest. En is uitgeschakeld in de race om de medailles op dit Europese kampioenschap. Wij praten zo meteen verder. Op de Australian Open speelde tennisser Roger Federer de duizendste wedstrijd uit zijn loopbaan. En Dat is toch een mijlpaal. It's a big milestone, I agree. It's a, it's a lot of matches and a lot of tennis. And uh, either it's I've been around for a long time or I'm fit. En dat was uh, Federe, Verslaggever Jan Roos. Die geeft straks het antwoord op de vraag of die fit genoeg is. In Vlaanderen kijken ze uit naar het wereldkampioenschap veldrijden komend weekend in Kokseide. De laatste keer dat er in het zand van Kokseide... om de regenboogtruien werd gestreden was in 1994. Goedenavond. Welkom bij Sportweekend. Mijn naam is Paul Herijgers en ik ben wereldkampioen veldrijden. En dat was Paul Herrijgers, de wereldkampioen van toen. Kijk straks vooruit naar de strijd van komend weekend. Verder aandacht voor de vraag of er nou elke twee jaar een toernooi om de ...Afrika Cup moet worden gehouden. En dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in, langs de lijn. Het wordt een financiële aardverschuiving in de Nederlandse topsport. Op een vergadering van NOC-NSF is er vanavond gestemd over een voorstel... ...om meer geld te geven aan de bonden die veel Olympisch succes hebben. Steven Dalenboud, goedenavond. Goedenavond. Is dat voorstel er eenvoudig doorgekomen? Nou, eenvoudig zou ik het uh, zeker niet willen noemen. Het waren vooral uh, de kleine bonden die tijdens die vergadering uh, hun zegje wilden doen. En dan heb ik het over uh, ja, bonden als de Jeu de Boel bond, uh, de Nederlandse luchtvaartbond, de Nederlandse luchtvaartvereniging. De Koninklijke Reddingsbrigade, dat soort bonden deden hun inspraak tijdens de vergadering. En die waren uiteraard, die kleine bonden, die waren uiteraard tegen. Maar er werd dus gestemd met briefjes, die gingen in een grote bus. En daaruit bleek al dat de grote en dan vooral de Olympische bonden allemaal voor hebben gestemd. 176 stemmen voor van de 207 uitgebrachte stemmen. 31 tegen en uiteindelijk 8 blanco. Dat betekent dus inderdaad dat die Olympische bonden. Ja, hun, hun zin hebben gekregen en ook NOC en NSF. Ja, Steven, NOC en NSF, een geoliede organisatie, kun je het wel noemen... was deze stemming ook een beetje voorgekookt eigenlijk? Sorry, ik hoorde je vraag niet. Was deze stemming ook een beetje voorgekookt? Nou, er was natuurlijk een tijd lang, meer dan een jaar lang... gemasseerd bij, bij alle bonden, ook bij de kleine bonden... gemasseerd om alle onvreden en alle vraagtekens weg te halen. Dus in die zin... Um... Ja, het zal niet een grote verrassing zijn voor de mensen die dit bedacht hebben dat het uiteindelijk er doorheen is gegaan. Ook al moet vooraf duidelijk waren, het was een gewogen loting, hè, voor, of een gewogen stemming. Uh, vooraf was dus al duidelijk uh, dat de grote bonden voor zouden stemmen. Dus wat dat betreft het een beetje voorgekookt was het uiteraard wel, maar het zou stom zijn als noc NSF uh, niet op die manier achter hun plan had gestaan door het... Uh, ja, door het in te masseren. Later in deze uitzending praten wij verder over de gevolgen van dit plan van NOC-NSF. Maar we gaan eerst weer terug naar Eindhoven. Naar dat Pieter van der Hogeband zwembad. Uh, Nederland dus uitgeschakeld door Italië bij de EK Waterpolo. Erik van Dijk, heb je toch genoten vanavond? Ja, het was een fantastische wedstrijd. was zuur ja, Vooral ook omdat uh, Nederland steeds, uh, steeds op achterstand stond. En zich, en zich steeds terug wist te vechten. En, en iedere keer um, ja, was, het, was het zo spannend. Leek Italië steeds weg te lopen. En kwam Nederland weer terug op vechtlust. En niet alleen van de grote vier of de grote vijfde olympische kampioenen. Die nog meedoen in deze ploeg. Maar ook van de jonge talenten. Daar wordt uh, steeds vaker wat van gezien. Nomi Stompost speelde een uitstekende wedstrijd. Sevenich, de jonge links. Hander. Ook zij stond op in deze wedstrijd. En uh, ja, dat ze dan zo'n wedstrijd er toch nog uitslepen is, is heel erg goed. En uh, ook richting de penalties op het laatste moment nog uh, een penalty-serie uh, ja, eruit gesleept. En uh, ja, de penalty-serie is natuurlijk gewoon uh, doodzonde. Dat uh, aan de ene kant de Italiaan uh, vier penalties op rij uh, scoren en dat er bij Nederland uh, twee missen. Daar kan geen uh, mentale training tegenop, want eerder vandaag was uh, Rico Schuijen nog langs geweest om uh, met een uh, mentale training de vrouwen klaar te krijgen voor deze wedstrijd. Nou, de wedstrijd, uh, daar waren ze klaar voor, maar de penalty-serie uh, uiteindelijk niet. Nee, het was een reprise van de kwartfinale van de Olympische Spelen in uh, Beijing. Uh, daar viel het kwartje de andere kant op, richting Nederland. Uh, ja, geeft dat toch wel een beetje ook de verhouding weer van dit moment? Ja, Nederland is, is na Peking natuurlijk uh, aan het uh, opnieuw opbouwen geweest. Er zijn wat uh, grote waterpolosterren uh, weggegaan, waaronder Danielle de Bruin. U weet wel, uh, die mevrouw van uh, zeven doelpunten in de Olympische finale. Uh, er is jeugd ingepast. Nou, dat is de afgelopen jaren gedaan. En uh, Nederland hoopt dat die, die jeugd samen met de mensen die er nog zijn van de, de olympische finale dat ze dan samen gaan groeien en dat dat een uh, team vormt uh, waar ze mee op de spelen op uh, voor de dag kunnen komen ja en eigenlijk als je kijkt naar uh, hoe de ploeg zich heeft ontwikkeld op dit uh, ek is het wel echt een grote teleurstelling dat ze niet naar de beste vier kunnen het, eigenlijk uh, was dat het hoofddoel hier voor oranje die, die die spelen zijn nog ver weg er komt nog een kwalificatie toernooi, daar zijn ze voor uh, voor geplaatst allemaal uh, ja kleine dingetjes voor de toekomst maar ze hadden hier zo graag in de halve finale tegen Rusland gestaan op donderdagavond, maar uh, dat feest gaat dus niet door. Is het wel een boost geweest, dit toernooi, voor het zelfvertrouwen in de richting van dat OKT, van dat Olympisch Kwalificatie Toernooi? Nou ja, de laatste wedstrijd misschien wel tegen Italië... maar uh, het verloop van het toernooi uh, zal ze niet enorm veel hoop geven. Ze verloren in het vierde part van Hongarije. Ze verloren in het vierde part uh, van Rusland. En komen uh, ja, dus ook net tekort tegen Italië. En dat zijn allemaal landen die ze straks op een olympisch kwalificatietoernooi gaan tegenkomen. Uh, als zij met uh, zes Europese landen en nog uh, zes uh, andere landen moeten gaan strijden... voor maar vier olympische plekken. Dus het wordt nog moeilijk genoeg voor het Nederlands team... om zich uiteindelijk te gaan plaatsen voor die Olympische Spelen? Ja, dat, dat wordt lastig, maar natuurlijk niet onmogelijk. Want in het vrouwenwaterpolo kan zo'n wedstrijd als dit... natuurlijk gewoon ook de andere kant op vallen. Het enige wat je, wat je dan ook nog in, in je achterhoofd moet houden... is dat voor teams als Italië, Rusland en Hongarije... dit EK niet als een hoofddoel uh, wordt bestempeld. Uh, zij richten zich natuurlijk vol op de Olympische Spelen. En voor Nederland, uh, in eigen land, voor 3000 fans... Uh, ja, dan wil je wel wat laten zien. Dus Nederland heeft hier echt het allerbeste spel laten zien. heeft hierop uh, ook gepiekt. En het is te hopen dat zij straks op het OKT nog, uh, nog iets hoger...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 toch niet doorgaat. Ja, het was uh, de hele avond erachteraan lopen, hè? steeds maar terugknokken. Ja, en uh, nou ja, op een gegeven moment kwamen er ook voorbij. Dus toen had ik het gevoel van, nou, misschien is dit het moment dat we nu door moeten drukken. Alleen, toen kan ik hun ook een compliment geven. Maak ze een aantal hele mooie doelpunten en uh, bleef ook cool. Dus, maar, dat was echt super moeilijk. Want ik denk gewoon dat we vandaag echt super goede wedstrijd hebben gespeeld en dat we hier ook met deze wedstrijd zo door kunnen gaan in het toernooi. Maar... maar, helaas, de droom van Europees kampioen worden in eigen land, ja, die is vervlogen nu. Ja, Klopt. Wat, wat gaf de, de doorslag uiteindelijk? Ja, die, die strafworpen natuurlijk. Maar in de wedstrijd? Nou ja, ik denk dat het wel gewoon wel uh, twee gelijkwaardige ploegen zijn. En uh, hun hebben gewoon twee sterke met Force. Maar ik denk dat we die uh, zeg maar, na, in het eerste sport hadden we wat moeite mee. En daarna hebben ze gewoon goed in de tank gehouden. Dus dan hoop je dat je door kan drukken. En ik denk gewoon dat wij heel uh, energiek gespeeld hebben. En uh, heel fel zijn geweest. Dus daar ben ik wel. Uh, is wel iets waar we gewoon uh, met het Olympische kwalificatiesjernooi uh, mee door kunnen gaan. Jullie... Uh, ja, lagen al bijna in de ravijn. Hè? Maar toen kwam daar nog dat schot drie seconden voor het van Lieke Klaassen. Wat dacht je toen? Nou ja, ik was natuurlijk super blij. De man meer aan het eind liep ook niet zo heel goed, diegene, zeg maar. Maar Lieke schoot hem er super mooi in. En nou ja, dat was natuurlijk weer een, voor ons weer een opkikker. Want je denkt, van nou, we kunnen hem toch en we gaan het in de verlenging doen. Nu speel je donderdag nog een wedstrijd om plaats 5. Ik kan me niet voorstellen dat er veel mensen zijn die daar zin in hebben, nu, of wel? Maar ah, je zult gewoon wel moeten. Dus het niet... Uiteraard. Je wil gewoon eerder 5 of worden. En, uh, bedoel, uh, het is natuurlijk ook een spelletje dat je in de toekomst... Uh, wil je ook van Spanje blijven winnen. Dus dat uh, moet je nu ook gewoon doen. Hoe kijk je nu terug op het EK? Nou ja, het uh, toernooi is supergoed georganiseerd. En uh, ik denk dat we gewoon een aantal hele goede wedstrijden hebben laten zien. Veel publiek, super, super tof hoe het waterbouw geleefd heeft. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Alleen nu even zuur en vannacht even balen. Jasmine Smit was dat over het verlies van Nederland in het waterpolo tegen Italië. De vrouwen dus. Na Jasmine Smit kwam ook de kiepster voor de microfoon, Ilse van der Meijden. De tranen in je ogen. vertellen het verhaal van de avond, hè, denk ik, Ilse. Ja, dat is, ja, je kan winnen en verliezen in sport. We hebben dit keer verloren en dat, ja, dat doet pijn. Alles gegeven, maar het viel net niet de goede kant op. Nee, ik denk, uh, we hebben echt wel een goede wedstrijd gespeeld. We hebben echt gewoon laten zien dat we veerkracht hebben. We zijn elke keer teruggekomen...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 Ja, nu moeten we verder hè. Ik bedoel, we moeten hier gewoon het toernooi goed afsluiten. We hebben gewoon een goed toernooi gedraaid. Uh, ja, dat, de laatste wedstrijd verandert dat we niet natuurlijk had je liever willen winnen. En uh, we gaan nu gewoon voor die vijfde plek. En daarna gaan we ons gewoon uh, ja, laten zien wat we kunnen. Dat hebben we hier al laten zien. En nu gaan we het ook nog afronden en gewoon plaats voor de spelen. Nou, want het goede spel is er eigenlijk wel geweest, het hele toernooi. Maar... Het resultaat kwam er maar steeds niet, hè? ook nu weer net niet. Nee, ik denk ook dat we ja, hebben echt heel erg goed gespeeld hebben, denk ik. We zijn net niet scherp genoeg geweest ja, in de laatste periode om, het, uh, ja, om de punten naar ons toe te trekken. Ja, dat is waar we nu nog uh, ja, twee, drie maanden aan kunnen gaan werken. En om ons gewoon dan te plaatsen voor de spelen. Nou, is dat het, de efficiëntie die omhoog moet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat onze de verdediging stond gewoon goed. En, uh, ja, ik was in het begin ook niet zo heel scherp, dus dat is altijd jammer als je dan zo'n uh, zo wedstrijd ingaat. Maar uh, ja, we hebben gewoon echt laten zien wat we kunnen. En we kunnen gewoon ook, uh, weet je, deze wedstrijd kan je ook gewoon zo winnen. En uh, ja, nu valt het dubbelst de verkeerde kant op. En uh, kom maar op straks. I'm home to you. I am coming home, baby. I'm coming home, baby.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 me back now, right, I'm pressing on, baby, now, I wanna, be, gonna be I wanna see you, I wanna see you day Hij hoeft niet meer te bellen. Ze weten dat hij thuis komt. Michael Bublé samen met Boys to Men. Coming home baby. Kim Kleisters heeft bij de Australian Open een grote stap gezet naar titelprolongatie. In de kwartfinale stoten ze de Deense Caroline Wozniacki van de troon. Wozniacki raakt haar nummer één positie op de wereldranglijst kwijt. De Belgische rekende trouwens in twee sets af met Wozniacki. Kleisters was opgelucht dat ze snel klaar was met de partij.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 De speelster die op het einde over het meeste lef aanvalsdrift beschikte, die heeft gewonnen. Ja, ik denk als ik, um, dat dat misschien de fout is geweest die ik, die ik een beetje te veel gemaakt heb in die tweede set. Of vanaf 5-2 dat ik haar gewoon heb laten... laten dat, dat ik begon beginnen meespelen eigenlijk. En dan is er iemand die, um, ja, die dat spelletje als beste kan spelen. Hè. Zij zit zo vast en maakt ja, enorm weinig fouten. En, um, en als je dan zelf gaat beginnen dingen doen die dan niet echt in uw natuur liggen, dan, uh, dan gaat het moeilijk worden. En, en ik heb geprobeerd om uh, in die entire broek echt punt per punt te spelen en elk, um, ja, elke bal um, net dat tikkeltje krachtig iets meer naar die zijlijn te spelen. En, en dan was ik wel blij dat ik op 5-4 daar twee, um, twee, ja, twee goede, goede slagen sla en, uh, en dan die wedstrijd zo op kunnen afwerken. Je leek vrij te kunnen bewegen, er was niks aan de hand, maar... Ja, je zit wel onder de pijnstillers, ontstekingsremmers, dat soort zaken. Ja, dus dat, uh, dat komt er nu allemaal bij. Ik denk dat dat um, ja, een beetje het... Uh, um, ja, ik, ik neem dat normaal niet graag. Ik, uh, ik ben er zelfs op tegen. Ik, um, maar ja, als het nu, nu heb ik gewoon helemaal geen andere keuze. Want allee, bedoel, ik, ik moet sowieso iets voor de pijn nemen. En, uh, maar het helpt, hè. dus allee, op, op zich ben ik, wel, uh, ben ik wel blij dat ik dat nu... Um, ja, een paar dagen moet nemen, maar uh, dat het mij kan helpen, maar voor de rest uh, ik kijk er toch, toch naar uit om, uh, om de overschot van die pillen in de vuilbak te gooien. Ja, want inderdaad, de maag speelt er een beetje van op, maar oké, okay, houd vasthouden overmorgen halve finale Azarenka geen simpele tante, hè? Nee, nee, dat gaat een heel, heel moeilijke wedstrijd worden. Ze um, staat met enorm veel vertrouwen te spelen. Ze heeft vorige week in Sydney gewonnen. En ze um, ja, staat enorm agressief te tennissen ook. En ik denk dat zij um, een enorm groot verschil gemaakt heeft door, uh, door te werken aan haar, uh, aan haar beweeglijkheid. Ze beweegt veel beter dan, dan vroeger. En dus um, het, zal, het zal belangrijk zijn om... Um, zelf ook agressief te spelen, maar toch, ja, ik ga goed, uh, goed mijn benen moeten kunnen gebruiken. Dus uh, ik ben blij dat, dat die enkel niet meer gezwollen was dan, uh, dan voor de wedstrijd. En uh, dus nu hoop ik dat ik nog, uh, nog, ja, nog een paar dagen goed kan uh, goed kan revalideren. goed kan um, terug wat energie uh, opnemen en dan uh, en dan kijk ik er naar uit om, uh, om nog eens tegen als Renka te kunnen spelen. Ja, je verbaast jezelf hè, dat je hier in dit stadium van de competitie er nog bij bent. En met die hele voorhistorie. Ja, inderdaad. Ik ben um, zeker na die wedstrijd tegen Lina, waar ik dan nog heb kunnen winnen, was ik al een beetje, uh, een beetje verrast. En <laughs> of heel fel verrast. Maar, um, maar ja, de laatste dagen met die enkel. Um, ja, ben je op een bepaalde manier daar zo mee bezig dat je toch hoopt van, ah, zou het zou nu wel gaan lukken. En, uh, en als je dan kan winnen, ja, dat doet natuurlijk enorm veel... Uh veel plezier en veel deugd. dus um, blijven gewoon dezelfde routine volgen. En uh, ik ben blij dat ik nu morgen een dag rust heb voor, uh, voor nog net dat tikkeltje uh, fysiek beter te zijn. En dat was Kim Kleisters bij de collega's van Sportza in Vlaanderen. Wij gaan er gewoon in Nederland over doorpraten. Dat doe ik met Jan Roels, verslaggever. Jan, goedenavond. Goedenavond, Gio. Uh, ze is dus door. Vooraf is er veel gesproken over die enkelblessure <laughs> van Kleisters. Uh, maar verbaast het jou hoe gemakkelijk ze won? Nou, de tweede set was niet makkelijk tegen Wozniakki. Dat werd uiteindelijk een tiebreak uh, voor Kleisters. Maar de eerste set ja, was heel erg dominant. En iedereen zat ook te kijken natuurlijk: hoe beweegt ze? Hoe gaat het met de uh, enkel? Die is echt 20 minuten geëist uh, en dan 20 minuten weer uh, knie omhoog. Zo vertelde ze ook bij de persconferentie. En weer 20 minuten in het ijs en weer met de enkel uh, weer omhoog. Zo is dat gegaan. Maar. Um, ja, ze was bijzonder dominant in de eerste set. Die ging met 6-3 naar Kleisters. Uh, ze vertelde ook net eigenlijk dat de druk wat minder werd in de, in de tweede set. Daardoor kon Wozniacki echt wat beter in haar spel komen. Maar uiteindelijk sleepte ze er toch een tiebreak uit. En, en dat verbaast me toch wel. Want Wozniacki ja, is in vorm. Hè? De, de, de nummer 1, de voormalige nummer 1. Want die nummer 1 positie zal ze kwijtraken. Wozniacki is in vorm. Maar dan geeft uiteindelijk toch de ervaring weer de doorslag. Want eigenlijk staat Kleisters hier onbevangen te spelen. Heeft natuurlijk alles gewonnen in de carrière wat, wat, wat ze wil winnen. Ze is toch weer een beetje aan een afscheidstournee bezig. Het zou haar laatste stel in de open zijn. En Wozniacki kan maar met die druk van nog nooit een credit. Een Grand Slam toernooi gewonnen te hebben. Dus, en die druk werd er weer fataal, want het is weer niet Wozniacki, kwartfinale eruit, maar Kleisters. Ja, en Kleisters dus, ja, het lijkt erop alsof ze die titelprolongatie binnen handbereik heeft. Uh, nou ja, is het zo eenvoudig? <laughs> Zeker niet. Ik heb Assarenka zien spelen tegen Radwanska, de Poolse. De eerste set ging naar Radwanska, maar daarna was het Assarenka die de lakens uitdeelde, moordend tempo. Veel diepte in haar slagen. Uh, zoals Kleisters al zei, ze beweegt veel beter dan voorheen. Ze is gegroeid. Eh, Asarenka als derde geplaatst. Dus dat wordt eh, absoluut een hele lastige halve finale voor eh, Kluis. En dan aan de andere kant eh, in het schema hebben we natuurlijk nog eh, Sharapova en Kvitova. Dat zijn uh, Sharapova speelt tegen Makarova de kwartfinale... en Kvitova tegen Errani, de, de Italiaanse, de, de verrassende kwartfinalisten. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Makarova. Maar Sharapova en Kvitova zijn natuurlijk de ervaren spelers... Uh, aan de andere kant in het schema. He, Sharapova, Wimbledon 2004, US Open 2006, Australian Open 2008 gewonnen. Uh, Kvitova natuurlijk, uh, Wimbledon ja. winnares van, van vorig jaar. Die hebben ook die ervaring. Dus... Um, het zal uh, gaan om die enkel van Kleisers... maar Kleisers heeft natuurlijk wel de meeste ervaring. En uh, als ze die ontspanning kan houden en die druk kan houden in de spel... en goed kan blijven bewegen, hij ja, heeft ze alle kans. En je hoorde het, hè? de pillen kunnen bij de, bij de vuilbak, ja. als ze dat zo mooi zegt. Ja, daar hebben ze altijd een hekel aan en terecht natuurlijk om die pillen te slikken. Um, uh, maar het heeft dus blijkbaar wel geholpen. En Kleisers doet dat natuurlijk ook uh, uh, omdat ze ook in deze fase van de carrière zit. Hè? Dus, uh, het zou haar laatste, of zul je nou open zijn? Ik zeg het zou, want je weet maar nooit hoe het gaat met moeder. De kleisters. Um, ja, en dan neem je dat risico en, en dan slik je die pillen... en dan wil je er gewoon een fantastisch toernooi van maken. En uh, ja, misschien heeft ze die pillen niet meer nodig... want ze spelen nu donderdag... Ochtend, laten we het ook maar zeggen, Nederlandse tijd. Dus er is weer wat rust, er kan weer geëist worden. Misschien is die enkel blessure gewoon wel over... en kan ze zonder pillen gaan spelen tegen Assa Renk in de, in de halve finale. Maar we hebben dus eerst nog de kwartfinales aan de andere kant... die ik al vertelde. Nou, dan gaan we naar de mannen. Uh, daar krijgen we een halve finale, een gedroomde halve finale. Vroeger zouden we zeggen, het is de gedroomde finale. Uh, <laughs> Federer en Nadal. Maar goed, ze spelen tegen elkaar ja, in de, de, de halve finale. de is natuurlijk anders, hè. Twee en drie. Dus, um, uh, ja, een klassieker. Het is een klassieker waar we weer uh, naar uit gaan kijken tegen uh, uh, Nadal. Um, uh, Nadal had een lastige wedstrijd tegen Berdig. De Tsjech als zevende geplaatst. Um, hij verloor de eerste set in een, in een tiebreak... Tweede, derde en vierde dan naar Nadal... heeft hij zich werkelijk in de wedstrijd geknokt. De tweede set ook in een tiebreak dus naar de Spanjaard. Um, hij bereikt daarin wel weer, uh, vond ik, zijn echte oude niveau. Um, uh, prachtige winners zagen we. Uh, uh, niet zoveel fouten, ook goed bewegend. Geen last van die knie. Eigenlijk heeft hij het hele toernooi geen last van die knie. En um, had, een, had een, ook een goed antwoord op, op, de, op, op de opslag van, van Berdig... Uh, die opslag was vaak heel goed met slice naar buiten, naar de bekkend van Nadal. Uh, af en toe kreeg hij de return niet goed, dan kon Berdig daarvan profiteren. Maar in mentaal opzicht vond ik Nadal wel echt weer ouderwets. Mm -hmm. Beren sterk, het was een akkefietje. Ja, hij maakte uh, zich ja, kwaad hè, op de, op, op de ja, arbitrage. Met uh, Carlos Bernardes, de, de umpire ja. uit Brazilië, uh, die twee kennen elkaar... Uh, het, het, het aardige is dat bij de ATP World Tour Finals... als ik me goed kan herinneren, in de halve finale won Nadal van Berdig... met uh, Bernardes op de, op de stoel. En um, Berdig verklaarde na afloop dat uh, Nadal eigenlijk de, de umpire had geïntimideerd. Misschien speelde dat nog een beetje mee... want er was een moment in de tiebreak eerste set... dat uh, Nadal een, een challenge aanvroeg en dat deed hij eigenlijk te laat. En de umpire weigerde dat. Dus Nadal... Uh, uit zijn dak op zijn manier... want het blijft toch altijd ook wel een nette jongen. Dat ging in het Spaanse uh, met, met de umpire... maar hij was duidelijk boos... en verliest uiteindelijk dus ook die tiebreak. Maar het mooie was... dat je kon zien dat Nadal die woede eigenlijk omzette... in, in heel veel winners... Uh, en, en heel veel energie... En heel veel power en, uh, uh, uiteindelijk en heel veel strijdlust. En uiteindelijk daardoor die, die, die, die tweede set wint in die tie En dan weet je dat het lastig gaat worden tegen Nadal. Dat is het bekende verhaal. Dus hij heeft eigenlijk dat moment heel goed gebruikt. Mm. Zeg, als je over Nadal praat, moet je over Federer praten. Zeker als we die halve finale aankrijgen. Uh, laten we eerst even naar hem zelf gaan luisteren. Hij speelde zijn duizendste wedstrijd. Na afloop werd hem gevraagd hoe hij daar tegen aankijkt. Tegen duizend wedstrijden. Yeah, I mean, a thousand matches, not thousand wins, big difference, but... Uh, <laughs> I wish it was thousand wins, but I'm happy with 1,000 match matches in total, too. But uh, uh, it's nice to win this one, you know, I mean, eventually I will forget which one probably was my thousands match, and then someone will remind me again, but uh, because I I do not remember my 500 s and that apparently was the US Open final against Agassi, so <laughs> there's no bigger matches than those ones. But uh, it, it's a big milestone, I agree. It's a, it's a lot of matches and a lot of tennis, and... Uh, Either it's, I've been around for a long time or I'm extremely fit, I don't know, you decide which way you want to want describe it, I don't know. Nou, mooie, <laughs> voor, mooie voorzet van uh, Federer. Uh, hij geeft het zelf <laughs> al aan. Is hij zelf nou zo lang bezig of is hij extreem fit? Jij mag het zeggen. Uh, nou, hij is, uh, hij is extreem fit en heel lang bezig, maar hij staat nummer 8 uh, op, op de ranglijst van de meest gespeelde wedstrijden. Uh, Jimmy Connors uh, is de nummer 1. met uh, 1156 gewonnen wedstrijden. Die 200... was extreem fit, hè? Ja. Uh, maar in een andere tijd. Een 271 wedstrijden verloren, dus dan moet uh, Federer nog heel veel voor tennis. In het rijtje ook Lendl, Vilas, Macro, Agassi, Edberg. Nastase En dan pas komt Roger Federer. Maar um, ja, als je kijkt naar de carrière, het is vaak gezegd, hij is nooit geblesseerd. Uh, hij heeft nu een beetje last van zijn rug gehad, uh, voorafgaande aan het toernooi. Um, uh, maar hij is altijd fit. En uh, ja, hoe komt dat? Hij, hij, doet, hij staat ook niet bekend dat hij nou echt heel veel fysiek werk aan het doen is. Uh, dat hij in het krachthonk hangt. Daar heeft hij ook een, een, een hekel aan. Maar uh, hij heeft zijn lichaam eigenlijk al die tijd enorm goed verzorgd. En zijn training zijn eigenlijk de wedstrijden die hij altijd wint. Want in elk toernooi dat hij speelt, komt hij ver. En op het moment dat jij een 3-4 zetter op een dag speelt... hoef je niet meer te trainen, hoef je ook niet meer naar het krachthonk. Dus uh, het feit dat hij altijd zoveel wedstrijden heeft gewonnen... is ook altijd zijn training geweest. En het feit dat hij natuurlijk heel vroeg in zijn carrière kapitaalkrachtig was... om een hele medische staf om hem heen te bouwen. Goed verzorgd dus. Ja, dat helpt natuurlijk ja. ook. Maar het is ook gewoon het, het, um, ja, het lichaam van een topsporter. Het, het, het talent komt er ook een beetje uit voort. Dat heeft hij gewoon mee. En uh, uh, ja, daar is hij altijd heel goed mee omgegaan. En, Nog en, even die andere halve finale, voordat we door de tijd heen gaan. Uh, wie verwacht jij dat die andere halve finale gaan spelen? Bij de mannen bedoel je? Ja, bij de mannen? Ja, we krijgen dus Djokovic-Ferrer, de ene kwartfinale. Murray-Nishikori, uh, de verrassende Japanner. Ja, als we het bij de Big Four houden, dan zou het Djokovic-Murray moeten worden. Maar morgen dus is die, die kwartfinale. Ja, ze zitten er nog steeds in, de grote vier. Dat maakt Dat het zo mooi, Gio. Prachtig, we gaan kijken. We gaan het afwachten.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 Stem van Paul Weller, de Style Council, was dat met Have You Ever Had It Blue. Een aardverschuiving in de Nederlandse sport. NOC NSF gaat zijn lottogelden op een andere manier verdelen. Van de ongeveer 50 miljoen euro zal voortaan meer geld naar de topsport gaan. Het aantal zogenoemde ondersteunende programma's wordt meer dan gehalveerd. Maar als je geld krijgt, dan krijg je dus ook meteen meer. Bovendien heeft NOC NSF een lijstje gemaakt van acht medaillesporten. Topsportmanager van NOC NSF, Jeroen Bijl.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 Zien zij het zelf? Hebben ze een ambitie om het als een vak te zien? Uh, is er een potentie op presteren? Dan gaan we kijken van, uh, gaan we het financieren. Uh, en wat alle bonden dadelijk moeten gaan doen... is een plan gaan indienen naar 2016. Dat plan zal beoordeeld worden, gaan worden. Dat is ook een groot verschil met vroeger. Dat zal beoordeeld worden door de technische staf van NOC NSF. En die zullen daar een oordeel over geven. En daaraan koppelen ze financiering. Dus de kansen dat zij daar relatief beter uitkomen... die is wel aanwezig. Ik bedoel, daar moeten we ook niet omheen draaien omdat zij nou eenmaal die 96% hebben bijeengehakt. Maar bijvoorbeeld een, Olympische, een verrassende Olympische medaille als de snowboardmedaille... Uh, ja, die komt bij de, bij de Nederlandse skivereniging vandaan, die zitten daar niet bij. Nee, klopt. Maar dat is dus een programma... wat absoluut mee zou kunnen gaan in de financiering... Eh, zoals we nu de, de plannen hebben. Waar gaat het om? Dan zou de skivereniging moeten aantonen... want wij hebben een programma... wat 250 dagen, in de wereld, eh, of, sorry, 250 dagen eh, per jaar plaatsvindt. Dat zit een medaillepotentie in. We hebben daar talentontwikkeling onder. Eh, we hebben daar een coach voor aangesteld. En we hebben ook nog resultaten. Nou, op het moment dat dat plan bij ons binnenkomt... voor de aankomende twee en vier jaar... want het is nog een wintersport... maar voor de aankomende vier jaar... dan gaan we kijken hoe we dat gaan financieren. Dus ook bijvoorbeeld bijvoorbeeld een uh, uh, buiten de discussie over het turnen um, turnen met een echte zonneland medaillekandidaat, nou die zullen wij altijd... volop meegenemen in onze focus. Want die kan ook in 2016 nog een medaille halen. Klopt het? dat um, nou Het beeld is een beetje als volgt. Er zijn dus die grote bonden. Er zijn de, de middelgrote bonden, zoals bijvoorbeeld het badminton. Uh, Volleybal. Die zeggen, ja, wij zijn een olympische sport... en wij kunnen hier eigenlijk best wel goed mee werken. Want uh, als we zo'n programma schrijven... Uh, dan hebben we best veel kans dat wij daar ook extra geld voor krijgen. En dan zijn er de kleine bonden. Als bijvoorbeeld fitnessbond. Uh, nou, noem zo maar op. Midget Golf werd al genoemd. Um, ja, is het... Jullie hebben er veel aan gelegen om, om het een beetje oneerbiedig te zeggen... hun te lozen? Nee, kijk... Dat wordt heel snel de perceptie. Er was in het begin heel erg sprake van groot versus klein, olympisch versus niet-olympisch. Ik denk dat we dat ook al weggenomen hebben, zeker bij, bij veel bonden. Dat is nog wel de perceptie aan de buitenkant. Um, en ik kan ook genoeg voorbeelden geven waarbij relatief grote sporten in de wereld misschien best moeilijk krijgen om voor financiering een aanmerking te komen, omdat ze gewoon niet structureel presteren en ook niet de aankomende twaalf jaar. Terwijl relatief kleine sporten met een goed programma daar wel voor een aanmerking kunnen komen. Ik kan, ik en, en, maar het mits het golf is sowieso gezien.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 Nou, eigenlijk twee dingen. Ten eerste de sportparticipatie, zoals dat genoemd wordt. Dan gaat het over de breedte sport. Hij moet van 65 naar 75 procent. Uh, maar het interessantste toch wel, is uh, de topsport, uh, het topsportdeel van het hele plan. Er moet een vaste positie in de top 10 komen. Ja, om dat te bereiken wordt het geld gewoon simpelweg verplaatst. Dus niet alle bonden krijgen wat, maar uh, ja, de kleinere bonden, de minder interessante bonden, zo zal NOC en NSF het niet zelf noemen, maar zo noem ik het zelf maar even, ja, die krijgen minder geld en aan de top, dat wordt er verschoven naar de top, uh, daar krijgen de mensen meer geld. En het komt uh, erop neer, er wordt gepraat in programma's, en niet zozeer in bonden, maar vooral in programma's. Er waren meer dan 200 sportprogramma's waar geld naartoe ging. En nu uh, ja, zal het toch verlaagd gaan worden met ingang van uh, begin 2013 naar 70 à uh, 80 uh, programma's. En ja, die krijgen dus het geld en dan gaat het vooral over Olympische sporten. Nou, en was die Midget Golfbond uh, waar jij en Jeroen het over hadden ook meteen de allergrootste tegenstander? Ja, nou het waren wel um, bonden in die categorie die vooral tijdens de vergadering... Uit de stoel opstonden en uh, naar voorzitter Bolhuis uh, toegingen. Uh, of naar de microfoon. En uh, daar hun, uh, hun zegje deden. Bonden als de Koninklijke Nederlandse Luchtvaartvereniging. Uh, de Reddingsbrigade liet nog van zich horen. De Krachtsport en Fitnessfederatie, Jeu de Boel. Die zaten ook in de vergadering in een soort van, van hoekje. Die hadden zich een beetje samen uh, uh, gebald En uh, ja, die deden dus veel het woord. En dan in, in negatieve zin om uh, ja, toch het plan te proberen onderuit te halen. Maar ja, goed, dat lukte dus uh, helemaal niet. Want uh, de stemmen waren duidelijk. 176 stemmen voor, 31 tegen en 8 uh, blanco. Um, maar goed, die kleintjes lijken er nu dus, die kleine bonden, uh, noem ik het zelf maar even, lijken er nu dus uitgewerkt te, wo te worden... Ted van der Meer van de badmintonbond, hij stemde voor, maar hij reageert daarop. Nou, dat vind ik nou alweer heel erg rigoureus. Kijk, ze zijn lid van de NOC en NSF natuurlijk. Ze maken uit van die grote sportfamilie. Wat je wel ziet is dat er een onderscheid komt zeg maar, tussen de NOC-sporten, de Olympische sporten, en de oude NSF-sporten. Dat zijn de niet-Olympische sporten. Kijk, een sport als korfbal bijvoorbeeld. Ik vind het een geweldige sport. Ik vind het een prachtige bond. Maar het is geen Olympische sport. Het is een kleine sport. Die eh, had bijvoorbeeld zijn wereldkampioenschap in China. Wat natuurlijk een beetje raar is als je tussen Nederland en België gaat korfballen in China. Het is een voorbeeld van toch een beetje geldverspilling. Jullie zeggen, kom dan maar met dat geld naar ons toe. Graag. Dus is het toch een beetje de kleine bondeloze. Nou Ja, maar dat vind ik veel te onaardig. Een kleine bond kan ook hoger opkomen. Kijk, een niet-Olympische sport, die heeft een probleem. Ah, dat is korfbal. Dat is korfbal, tenzij ze ooit uh, is Olympisch worden natuurlijk. Maar dat zit er niet zo gauw in natuurlijk. En ook, ik denk, de beugelbond ook niet. Nou, NOC en NSF krijgen dus een zin. De kleine bonden zijn ontevreden. de beugelbond, tevreden. Ik ken de beugelbond, ja zeker. Oh, okay, Midden-Limburg okay. heel populair. Hè? Oh ja, vandaag Serieuze sport. Maar ja. goed, daar gaan we ja. het nou niet over hebben. Uh, behalve die kleine bonden, voor de rest iedereen eigenlijk blij? Um, ja, nou ja goed. Kijk, als je voorstemt, dan zou je in eerste instantie verwachten... dan ben je dus blij, want het plan uh, is aangenomen. Toch um, ja, ligt het misschien nog wel iets genuanceerder... want er zijn natuurlijk ook bonden uh, die vandaag gestemd hebben... die een deel uh, topsporten, uh, die uh, voor een deel olympisch zijn... en voor een deel niet. Bijvoorbeeld de KNWU, die, uh, die gaan over het weg wil rennen. Dat is olympisch. Uh, maar die gaan ook over het veld rijden en dat is uh, niet olympisch. En uh, dus uh, waarschuwen sommige voorstanders ook... Uh, voorstanders als de KNWU om niet te olympisch te gaan denken. Voorzitter van die bond, Marcel Wintels.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 Uh, ja, nogmaals, die begrijpen we ook. Uh, we hebben dus ook voorgestemd. Uh, tegelijkertijd moet je zorgen de komende jaren... dat die niet zo verabsoluteerd worden... dat het allemaal en uitsluitend de Olympische sporten zijn... die gefinancierd worden... en de andere sporten een soort tweede rangs sport worden. Wat ons betreft geldt voor alle disciplines bij ons... maar zijn alle sporten in Nederland eigenlijk uh, ons even lief? Ja, als... Ook de uh, Ook de jeudeboel. En uh, niet voor niets zijn er het beugelen. Ook het beugelen. Ik denk dat... Elke Nederlander de sport moet beoefenen die hij wil. Ik denk dat elke Nederlander dat moet doen op de manier die hem het beste bevalt. In verenigingsverband of individueel. Dus laten we niet te veel op laten we zeggen, strakke uh, keuzes en reglementering. en ik snap dat het nodig is, uh, de komende 4, 5 jaar alle sporten afrekenen. Er stond nog wel wat kritiek, uh, Steven. Uh, ook onder andere van uh, de grote bonden. Maar als je het ja, kort en breed ziet... André Bollhuis, Gerard Dielissen, uh, de voorzitter en de directeur van NRC-NSF... die hebben het gewoon voor elkaar gekregen. Uh, iedereen is in ieder geval op dit moment uh, door de bocht. Ja, alle mensen die hier achter die grote tafel zaten... die zijn, uh, uh, zijn tevreden naar huis gegaan. En uh, de voorstemmers over het algemeen dus ook, ze hebben het voor elkaar gekregen... ze hebben er uh, een tijd lang uh, over zitten masseren, de mensen er warm voor gemaakt... en het is er dan uh, nu vanavond uh, gelukt. Ook al kostte het dus nog wat moeite, werd er nog wat uh, heen en weer getierd... in deze zaal Papendal, maar het is er dus door. Uh, de top 10-klassering, dat is het grote doel van NOC en NSF. En wat NOC NSF betreft, uh, komt dat dus hiermee een stukje dichterbij. Dan kan er nu geborreld worden. <laughs> ja. Steven, bedankt. Steven D'Alebout was dat, vanaf Papendal. Vanavond zijn er twee wedstrijden gespeeld in de Afrika Cup. Ghana was met 1-0 te sterk voor Botswana. John Mensah speelde de hoofdrol bij de Black Stars. De aanvoerder van Ghana maakte het doelpunt en kreeg even later rood. In dezelfde groep won Mali met 1-0 van Guinea. De Afrika Cup die wordt ieder jaar twee, uh, wat zeg ik, elke twee jaar gespeeld... dan moeten de Europese voetbalclubs hun beste Afrikaanse spelers... even een paar weken missen. De secretaris-generaal van de internationale spelersvakbond FIFPro... Theo van Zeggelen vraagt zich af of het toernooi niet beter... één keer in de vier jaar kan worden gehouden. Theo van Zeggelen, goedenavond. Goedenavond. Dit idee heb jij op Twitter uitgesproken. Nou is dat een populair medium. Heb je al veel reacties gekregen? Nou, ik, ik twitter, maar ik kijk... Uh... Uh, niet naar de reacties. Omdat ik. Uh, uh, wat dat betreft. Uh, een, uh, een, een bijzondere Twitteraar ben. Ja, dat is wel ik de bedoeling van uh, het medium, hè? <laughs> <laughs> ik probeer. Uh, uh, wel mijn mening. Uh, te geven. En. Uh, ja. En daar, uh, daar blijft ik bij. Maar. Uh, ja, het is natuurlijk niet een heel nieuw idee. Ik, ik, ik ben zelf lid van de werkgroep. die zich bezighoudt met de internationale matchkalender. En. Uh, nou, daar zie je dat. Uh, het is een onmogelijke keus is om, uh, met de naam van de spelers, waar ik natuurlijk voor sta, om te komen tot een uh, kalender kal uh, waarbij uh, de topspelers in ieder geval uh, niet al te veel wedstrijden spelen. Maar een van de oorzaken is, is natuurlijk uh, dat dit toernooi, uh, wat de spelers van harte gunnen, uh, elke twee jaar wordt gespeeld. Ja, waarom eigenlijk? Ja, dat, dat is... Uh, dat, de, de, de reden is dat het altijd al zo geweest is, maar uh, uiteraard de echte reden is natuurlijk uh, de financiële. Uh, ja, als je die, uh, dit toernooi uh, twee keer in de vier jaar speelt. Uh, Gebruikelijk is natuurlijk het Europese kampioenschap eens één keer in de vier jaar. En uh, ja, dan zal dat meer geld opleveren. Mm. En uh, dat is de enige reden die ik uh, na al die discussies die ik heb gehad. Ik ja, Heeft Want, het niks te maken met zouden... een soort continentale trots? Afrikanen gewoon trots op hun eigen uh, voetbal, op hun eigen cultuur... dat ze denken van jongens, wij houden het gewoon twee keer... of iedere, iedere twee jaar? Ja, natuurlijk, dat, dat zal zo'n ook een rol spelen... maar uh, je kan je natuurlijk ook afvragen, even los van de financiën... of het uh, ook voor die spelers ook niet veel meer waarde heeft... Uh, als je één keer uh, in, uh, in de vier uh, jaar speelt... Je kan natuurlijk ook besluiten om het... Te, nou, dat kan niet, maar het zou, het zou theoretisch kunnen je jaar te spelen. Maar um, Ik denk dat uh, zelf, dat uh, mijn persoonlijke mening is... dat als je net één keer in de vier jaar speelt... dat het ook veel meer uh, status heeft. En um, ja, ik, ik uh, begrijp al, al jaren niet waarom uh, dat niet zou kunnen. En uh, daar speelt politiek en financiën een rol. Maar uh, ik blijf van mening dat uh, voetbal is een sport... waar we allemaal dezelfde regels hebben... En, uh, ...waarom het niet zou kunnen om uh, ook in Afrika één keer in, uh, in de vier jaar te spelen. Ja, jij staat ook voor de spelers. Heeft uh, die Afrika-cup, dat, dat, dat twee keer per vier jaar spelen... ...ook nog gevolgen voor de aantrekkelijkheid van Afrikaanse spelers? Want ja, die clubs die zijn toch die spelers in de winter een paar weken kwijt. Nou ja, kijk, uh, gelukkig als het gaat om uh, het aantrekken van spelers... ...zullen ze natuurlijk uh, uh, wel kijken naar dit, uh, hoe talentvol die spelers zijn... Dus... Tot nog toe, uh, we natuurlijk wel gekeken naar de kwaliteit van die spelers. En uh, ja, ik moet bekennen uh, dat uh, die kwaliteit natuurlijk ho hoog is. Ja, maar en, gaan uh, die clubs niet stijgen, hè, langzamerhand? Nou ja, ik, ik, ik ben en uh, niet voor clubs, ik ben dat nooit geweest. Maar aan de andere kant kan ik me wel indenken. Als je bij uh, een, uh, verantwoordelijk bent, uh, in de leiding zit van een club... dat je toch wel achter je oren krapt als je uh, een aantal spelers uh, kwijtraakt... ...omdat ze moeten voetballen uh, voor de African club. Ik, uh, ik kan uh, dat, dat me al voorstellen dat die clubs daar toch uh, achter de oren krabben. Maar uh, zoals ik uh, wel ervaar is... Dat, ja, ...je moet natuurlijk bij zo'n uh, international match calendar... ...rekening houden met de belangen van clubs... Uh, ...van nationale bonden, maar ook uh, van de internationale bonden. En uh, ja, die balans moet er zijn... En ik vind persoonlijk dat uh, het om de twee jaar spelen uh, die, die balans uh, verstoort. En daarvoor kan ik me wel ook indenken dat die clubs uh, uh, toch daar wel grote problemen mee hebben. Blijft een mooi toernooi. Theo, bedankt. Theo van Oké. Okay. Gaan Heel wij dankjewel. verder met uh, veldrijden, want in Vlaanderen gaat het deze week nergens anders meer over. Het wereldkampioenschap veldrijden komende weekend aan de kust in Koksijde. In het zand waar alleen de specialisten uit de voeten kunnen. In 1994 was het een Belg die in Kokzijde de wereldtitel greep. Paul Herrijgers, tegenwoordig co-commentator bij de Vlaamse televisie. Zo opende de sportuitzending van onze Zuiderburen 18 jaar geleden. Goedenavond, welkom bij Sportweekend. Mijn naam is Paul Herrijgers en ik ben wereldkampioen weldrijden. Zijn er nog wel eens dagen dat je niet herinnerd wordt aan dat WK in Kokzijde? Uh, zeker de laatste weken niet. Dus uh, dat is continu dat, uh, dat daar mensen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 Op de weg is natuurlijk heel belangrijk, maar het veld, dit soort dagen deze weken, dit zijn de hoogtijdagen? Uh, dat, is, dat zijn echte hoogdagen. dat is uh, met niets te vergelijken. Dus uh, als je dat volgt van, van, september, van eind september tot nu, dan, is dat eigenlijk, dan voelt je dat, dat dat eigenlijk naar een hoogtepunt toe gaat. En het is bijna zover. Wat is het voornaamste? Vlaming wereldkampioen, maakt niet uit wie? Uh, daar wordt naar gestreefd, dus dat er een Vlaming dus, uh, wereldkampioen wordt... Dus, maar eigenlijk maakt dat niet echt veel uit. Hè. Dus uh, het zou wel wat zijn. Moest Tibar dus wereldkampioen worden. En het dan ja, kiezen voor de Ronde van Vlaanderen en toestanden. Dus uh, dat is het minste dat we kunnen gebruiken voor de sport. Maar niks... Van, niks geen afbreuk van de persoon, want Stibar, gouden kerel. Het is een beetje het Lars Boom-syndroom eigenlijk, ja. hè, wat je dan ja. tegemoet loopt. Ja, maar met Lars hebben wij dus ook nooit problemen gehad. Hè. Dus wij zitten, als ze nu zeggen tegen elke crossliefhebber, als je op je knieën gaat zitten en je kruipt 100 meters door de modder en Lars Boom komt terug, dan denk ik dat we massaal die tocht zullen ondergaan. Wij nee, zullen geduld moeten hebben. Ik, ik denk het ook, dus maar dat hij zal komen, dat is een feit. Dus maar de vraag is wanneer. En ik zie nu ook dat zijn, zijn postuur, dus zijn, zijn gestel, dus, uh, ja, andere vormen aanneemt. Dus uh, vormen van de klassieke render. dus de man die dat... Uh, Paris-Roubaix misschien kan gaan winnen. Ronde van Vlaanderen. Uh, het tafie gehalte. Dus uh, hij is veranderd. Dus het is niet meer de, de, de smalle Larsboom. Het is uh, de robuuste kerel, Dus uh, voor de, ja, bijna een En Dat is een groot compliment uit de mond van Paul Herrijgers, de wereldkampioen van 1994. Straks de WK dus weer in zijn kokzijde. We blijven in Vlaanderen. In België trouwens, want de topper in de Belgische competitie was vanavond het duel tussen Anderlecht en AA Gent. Dat is de nummer 1 tegen de nummer 2. Anderlecht is koploper, voorsprong zes punten op de naaste belagen en dat is dus AA Gent. Amon Scheurs, goedenavond. Goedenavond, Gio. Die zes punten zijn er negen geworden. Kijk. Anderlecht heeft vanavond gewonnen van Gent met 3-1. Maar ik moet er meteen bij zeggen, na de reguliere competitie van 30 speeldagen... Worden de punten gehalveerd en dan beginnen de play-offs. Dat ja. hebben wij uitgevonden, de enige ter wereld. En er is heel wat discussie over, maar het zal dit jaar toch nog zo zijn. Ja, dat is hogere dus die, wiskunde, hè, die, die play-offs bij jullie. Want, ja, hoe gaat het precies? Het is hogere wiskunde. Hè. Dus, dus die negen punten voorsprong. Uh, stel dat de competitie vandaag zou eindigen, dan wordt dat er 4,5. Afgerond naar boven, dat zijn er dan uh, vier of vijf of, of, of, of, of uh, zes. Dat hangt er vanaf over gewonnen wedstrijden. Je moet echt hogere wiskunde <laughs> gestudeerd hebben om te weten of het halve punt naar boven dan wel naar onder wordt afgerond. Nee. Maar goed, vandaag nog reguliere competitie. Anderweg tegen de tweede, 3-1 gewonnen. En het is het verhaal, de avond van een Nederlander geworden. Want Tron Soljet, die zat nog bij Heren Veen ooit, hè, de trainer van Kent. Ja. Die, ja, die had zijn keeper vervangen, want die had slecht gespeeld de voorbije twee wedstrijden. En de tweede keeper bij Gent is een jonge Nederlander, 21 jaar. Wij kenden hem niet, maar jullie uh, ongetwijfeld wel. Sergio Pat, vorig jaar van GoHead Eagles uh, de keeper. Uh, voordien bij Haarlem en de jeugd bij Ajax. Wel, die jongen heeft vandaag zijn kans gegrepen. Die heeft zijn visitekaartje afgegeven op Anderlecht. Want uh, Gent was meteen uh, na de aftrap op, op 0-1 gekomen, langs de Deen-Jurgensen. Jovanovic, dat is ook nog zo'n echte uh, aanvaller van de Belgische competitie. Die maakte vrij snel 2-1. En dan uh, is Anderlecht heel de wedstrijd baas gebleven. Maar die Sergio Pat heeft tot aan de laatste minuten de stand op 2-1 kunnen houden... met vier, vijf uitstekende reddingen. Wij kennen hem nu sinds vanavond. En heel op het eind van de wedstrijd ging de grote schoen Soares nog aan de haal... en die maakte 3-1. Maar goed, eh, Anderweg heeft bewezen dat ze toch sterker zijn dan de rest in België. En we hebben er een bekende jonge Nederlander bij in de competitie. Altijd leuk. En wij denken altijd... Ja, dat hele Belgische voetbal, dat haalt het niet bij de Nederlandse competitie. Hoe denken ze daar bij jullie over? Ja, kijk, wij hebben, dat is net als bij jullie, we hebben drie, vier behoorlijk goede ploegen, vinden wij dan, en die zouden eventueel kunnen meespelen. En de rest, ja, dat is eigenlijk uh, van een minder niveau, dat is zo. Maar de kwaal bij ons is dat wij zijn nog te weinig bezig zijn met jeugd en nog veel te veel met goedkope buitenlanders, die toch niet veel meer waarde hebben. Maar goed, uh, buiten dat Anderlecht-verhaal, Gio, uh, is er nog een mogelijk nieuws van de transfermarkt. Dat heet nu bij ons Mercato. Jij kent toch Italiaans uit de het ja, De handel, hè? De Met heet, dat nu ja, ook markt. bij ons zo. En uh, Chelsea, die zijn al eens komen shoppen in België. Die hebben Lukaku gehaald. Van Anderlecht de Spits. Die hebben Thibaut Courtois, de keeper van Genk, gehaald. Dat zijn de twee beste Belgen, min 20. En de derde in dat rijtje is Kevin De Bruyne, die is 19. Ook van Genk. En vandaag is Genk in Londen bij Chelsea om die zaak af te ronden. Dus dat zal de komende dagen wel worden bekendgemaakt. En dan zijn de drie beste jonge Belgen van min 20, die zitten dan bij Chelsea. Zijn maar wij weer helemaal goeie... bij? Hoe zeg je? Dan zijn wij weer helemaal bij, Armand. Dan zijn we weer helemaal bij, Gio. We gaan Sorry. afronden. Armand Scheurs vanuit België over Anderlecht A-agent. Anderlecht dus de koploper met negen punten voorsprong. Dan heb ik nog een uitslag voor u uit Italië. De beker daar, de Coppa Italia. De kwartfinale Juve tegen Ares Roma eindigde in 3-0. En dan is er nog een skiberichtje ook. De Nederlandse Oostenrijker Marcel Hirscher heeft de wereldbeker Nachtslalom van Schlaatming gewonnen. Hirscher klopte in die Oostenrijkse wintersportplaats. Zijn landgenoot Mario Mat in twee slalomruns met 29 honderdste van een seconde. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen gepresenteerd door Mieke van der Wij. Ik wens u nog een prettige avond.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 Dit is Radio 1.